Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NWS op 3. Noord-Limburg bereidt zich voor op de hoogwaterpiek. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, bijvoorbeeld in Roermond. En huizen, winkels en andere panden worden gebarricadeerd in een poging het water tegen te houden. In het dorp verderop bouwen militairen een kade langs de Maas vol met enorme zandzakken, ziet verslaggever Moesta van Margadi. Ik zou je niet kunnen vertellen hoeveel het er zijn. Het zijn er echt verschrikkelijk veel. En daar doen ze dan weer plastic overheen, wat ze dan weer stutten met kleine zakjes zand om ervoor te zorgen dat het water niet doorheen lekt. Dat is allemaal natuurlijk bedoeld om het hoogwaterpunt te keren, dat ongeveer tussen drie en zes hier verwacht wordt. Op de meeste plekken in Zuid-Limburg is de grootste ellende voorbij. Kunnen mensen weer naar huis en is er begonnen de modderpuinhoop op te ruimen. In Duitsland is het dodental van het hoge water de 100 voorbij. In de buurt van Keulen zijn ook vandaag weer huizen ingestort, zegt correspondent Judith van der Hulsbeek. Wat het erge is, is ja, dat daar dus mensen nog in die huizen zaten. Die hebben ook 112 gebeld, maar de reddingsdiensten die konden niet met wagens bij die huizen komen. Omdat het water te hoog stond, alleen maar met boten. en Die hebben niet meer op tijd iedereen kunnen redden. Ook in België loopt het dodental op. 16 mensen zijn daar omgekomen. En het is heel spannend in Maaseik... Er staat een dijkmuur op doorbreken, ziet deze verslaggever van de VRT. Je kan dit niet anders noemen dan een enorme strijd tussen een massa water en uh, wat dit is, een uh, kleine dijkmuur die dat water op dit moment tegenhoudt hier in Heppeneert. Die dijkmuur beschermt het gehucht van, van het water en die houdt goed stand. En een beetje verder, daar zie je ook dat het water soms doorcijpelt. In Maaseik en zes andere plaatsen aan de Maas in België zijn mensen uit hun huis gehaald. Waar is Julius Sectolico? De Oegandese gewichtheffer heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Hij was al in Japan, maar nu is hij spoorloos. De gewichtheffer kwam niet opdagen bij de dagelijkse coronatest en bleek ook niet in zijn hotelkamer te zijn. Daarom zijn ze nu naar hem op zoek. Alle Olympische sporters hebben de opdracht gekregen om in hun bubbel te blijven, om het coronavirus niet te verspreiden. Heb ik het weer nog. Het is droog vandaag. In het noorden en westen prikt de zon ook steeds meer door de wolken heen. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit weekend is het zonnig en nog ietsje warmer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland loopt het vooral vast op de A9. Want die is weer afgesloten vanwege een ongeluk richting Alkmaar. Net als gisteren weer met een vrachtwagen bij de werkzaamheden. Tussen knooppunt Rotterpol de en knooppunt Vels is de weg nu dicht. Verkeer richting Alkmaar rijdt weer om via Amsterdam en Zaanstad. Over de A10, de A8 en de N8. Andere kant op leveren de werkzaamheden nu een half uur vertraging op. Ook is het druk op de afsluidijk, de A7, richting Friesland. Daar heb je nu ongeveer een half uur extra nodig.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 We hebben een hoofdprijs in uh, Zandvoort gehad. In de, ja, welke? In oh. de AJ Molenstraat is uh, de hoofdprijs van de postcode loterij gevallen. Oei, daar won ik niet. Nee, ik nee, speel niet aan mee. Ik nee. ook niet. Nee. Nee. Maar, Ik zit er wel aan te denken om te doen, want ze doen het ook voor goede doelen. En dan kan je op die manier uh, toch je geweten een beetje afkopen... en af en toe een prijs winnen. Ja, maar nee. de kans dat je een prijs wint... kun je ja, beter waar? gewoon... Naar een, een non-profit organisatie overmaken. Ja, maar dat doen zij ook. Ja, Volgens een groot mij we niet naar non-profit organisaties. Volgens mij zitten daar weer hele dure directeuren boven. Dus ja, goede ik doel. Ik uh, directeuren te betalen. De Hartstichting bijvoorbeeld doe je niet of zo? Nee. Nee? Nee, nee, ja. nee, het Rode Kruis ook niet. Nee? En, nee oh, ja. ik heb uh, bijvoorbeeld uh, Paard in nood of de ezeltjes hoeven in Soest. <laughs> Ja? Yeah? En uh, daar doe ik het wel aan. Dat zijn non-profit organisaties oh, okay. waarvan je gewoon ook heel duidelijk kan zien waar het geld naartoe gaat. Ja, maar de Hartstichting heeft toch wel een beetje een bestuur nodig om al het geld een beetje toch uh, te sturen en uh, campagnes je wel gezien te je eens zien wat die gasten verdienen? Er ja, is een was... heel oh. lijstje van geweest, hè? Die ja. zitten echt op een half miljoen of wat ook, wat ze verdienen. Oh, hè? wat doe ik hier nog? Ja, daarom. <hijt> Dan wil ik ook wel dat geld in groeibaren hebben. Ja, hoor. inderdaad. Half miljoen. Wat een ja. geld, ja. Ja, die verdienen, verdienen goud, geld. En nou, daar weigeren ja. voor te betalen. Ja, dat is niet nee. goed, nee, nee. Maar goed, dus de modus wel staat wel kan... Dat is uh, leuk, want die ja. mensen hebben een hagelnieuwe BMW gewonnen. Ja, een, een eentje, yeah? Ja, er is ja. dat 12.500 gewonnen of zo. Als je een lot had. Ja, ja. Nou ja, is toch... Uh, Meegenomen, ja hoor. Ja, zeker voor de vakantie en alles. Ik je niet elke dag, nee. Nee. Kratje bier kost een tienje, dus reken maar uit. Ja. Dat zijn een heel veel kratjes bier. Weet <laughs> ik. En, zoals die gozers dat toen de tijd op die trekker gedaan hebben. Heb je dat toen gezien? Nee. Er was uh, bier in de aanbieding bij een of andere supermarkt. En die zijn uh, gaan inslaan. En die heeft zo hebben zo'n grote dieplader achter de... Ja. Ge gebouwd... ...en daar al die <laughs> krap wier op gedaan. Oh ja, dat was een paar weken geleden. Of ja, zo. dat was een paar ja. weken geleden. Ja, Of voordat het duurder zou worden. Ja. Ja, Het mag niet meer zo goedkoop aangeboden worden. Ja, ja. ja, ja. Dus, uh, Leuk. En ze zeiden dat ze daar wel weer twee weken of drie weken... in. hadden. Ja, zo. <laughs> denk ik, nou, er wordt aardig wat afgeslopen ...daar in die achterhoek. <laughs> ja, dat geloof ik ook, ja. Ja, maar dat geeft niet. Ieder ja. is een ding. Hè? Daarom... Wij draaien muziek van Deep Purple, Woman from Tokyo... Ik heb hier nog wat uit het, uh, het uh, krantje. Welk krantje? Het, het, uh, het Zandvoortse krantje. Zandvoortse krant, ja, ja, oké. Okay. En de uh, vuilnis op straat, heb jij daar ook last van in je buurt? Waar, sorry? De vuilnis op straat gezet worden in plaats van in de container? Nee, Goed? nee, heb ik geen last van, nee. We zijn okay, net de buurt. Het wel behoorlijk, hoor. Ja, aan de voorkant of de achterkant? Aan de voorkant. Op, op het plein dus zelf, ja? Ja, ja. ja. ja uh, Staan er wel voldoende vuilnisbakken dan? Er staan zat vuilnisbakken. Ja, ja, okay. Dat is het probleem niet. Nee. Sowieso, het wordt, heel veel wordt niet in de vuilnisbakken gegooid. Mm -hmm. nou, we hebben natuurlijk die, die, die keep containers gekregen... die ja. uh, met een pasje oh, ja. Ja, ja En dan zetten gewoon heel veel mensen het ernaast. Oh, ja, oké. Okay. En je hebt natuurlijk bij Dirk van den Broek daarnaast... op dat kleine Klopt, bij ja. de passage ja. daarnaast... ja, daar zijn gewoon... Een te, ...te weinig die containers gelegd. Oh, weinig, oh te weinig gelegd. Oh, da En okay, dan staan ja. er flessen naast... ...en ja. plastic naast. En ja. ja, die meeuwen... Die, die, ...die doen daar een gigantische aanval op. Ja, klopt, ja. ja en dan staat... moet je geen plastic neerzetten. Nee, dat klopt. Nee, ja. nee, dat is echt... Uh... Nee, nee, dat is, uh... Die me meeuwen die maken alleen maar stuk. Ze, do ze doen eigenlijk helemaal niks. Ze zijn alleen maar ruzie aan het maken. Ja, maar ze eten het wel op. Ze, ze maken het stuk die vuilniszak om eten ja. te vinden. Dat zijn echt... Uh... Ja. Opportunisten, ja. ja. Ja. Maar goed, er staat dus ook een stukje in dat het een grote ergernis bij mensen is. En ik moet zeggen, dat is bij mij ook. Oké. Okay. Hetzelfde met het, die hondenpoepzakjes opruimen. Ja. Tegenwoordig begrijpen mensen wel dat ze die hondenpoep in een zakje moeten doen. Ja. Maar vervolgens laten ze dat zakje dan gewoon met die hondenpoep liggen. En Gooi dat dan ook nog eventjes in zo'n zakje. Ja, maar dat doen de meesten toch wel? Zouden ze niet? Een hoop doen het wel, maar heel yeah. veel tegenwoordig. Oh, dan okay. laat het gewoon in dat zakje dan. Omdat dan laat het is gewoon dit. liggen. Ja, ja. Ja, ja. ja, vind ik alsnog hoor. Ja. En er komt een kinderrommelmarkt op het gasthuisplein. Tegen oh ja, mag ik het vragen? Afgelopen dinsdag was daar bij de passage bij ja. jullie ook een. Uh, allemaal een steentje. was nieuw, hè? Ja. Was een leuk marktje. Ik ben er even overheen geweest. En wat was het voor markt? Was het de zomermarkt of was, zo? Dat nou, was net zoiets als die Ibiza-markt op het Badhuisplein. Ja. Maar dan nu uh, bijbouwers. Uh, ja, klopt. Als je vanuit het station naar het uh, ja. zee gaat, ja. dan kom je er langs. Het ja. is echt een leuke, ja. leuk, uh, leuk marktje. Er stonden leuke kraapjes. Ja, oké. Okay. Ja, ik zag alleen de, de aardbeien. Maar voor rest, ik ben er niet ja. geweest. Nee, ja, aardbeien nee. hadden ze er ook. Ze ja. waren erg duur, vond ik. Okay. Dus ik heb wel aardbeien gekocht, maar geen kerst. Ja, zeg maar. Maar aardbeien vind ik ook wel duur tegenwoordig, hoor. 400 ja, gram voor 250. ik vind 250. zo wat fruit heel duur. Ja. Maar, weet je, dus we hebben zo'n grote mond over. van... we moeten gezonder gaan leven en al dat soort dingen. Ja. En uh, de mensen die, die, die, die, die dan heel erg ziek worden, ook van de corona... zijn toch de mensen die wat ongezonder leven. Ja. Doe daar dan ook als regering wat aan, weet je. De, de, de belasting is op fruit en groente en dergelijke is verhoogd vorig jaar. Nou ja, ja, ja. ja, ja Maak dat ja. belastingvrij. Ja. Weet je, je gaat wel al die belastingen op sigaretten verhogen. En dan willen ze straks ook een suikertax en al dat soort dingen. Ja, ja. In plaats dat ze nou groenten en fruit gewoon heel goedkoop maken. Ja, ja dat is waar, ja. Ja. Van, ja. Nou, Ik zal het vragen aan de PvdA. Ja, ga dat eens met je PvdA bespreken. Dat, ja. vind, dat vind ik nou een goed, goed dingetje. Ja, oké. Okay. Nou, ja. Schrijf op het bord. Ja. He, er staat al heel veel op, maar er uh, kan wel leuk bij. Wat heb je onder andere ja. nog meer erop staan? Ja, dat weet ik niet meer. Weer <laughs> muziekje. Bee Gees. <laughs> Nieuw. <laughs> nou, luister maar. In the event of something happening to me There is something I would like you all to see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 too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. Even uh, een rondje BGS. Ja. Eerst natuurlijk met uh, New York Mining Disaster, en daarna uh, de discohit Staying Alive. Dus echt uh, eerst uit de eerste periode ja. voor de disco. Ja, het was en, met, die, uh, met die van die LP met die gloeilamp erop. Ja. Kun je die nog herinneren? Nee. Ja ja ja. ja. Ik ben nooit een echte uh, BGS-fan geweest eigenlijk nee. Ja, ik vond het vroeger wel. Voor die disco-periode vond ik het wel heel, uh, okay, heel leuk. Oké, dan zal ik er zo nog een paar draaien. Want, uh, nou, ik vind die uh, uh, disco-periode ook mooi, hoor. Ja, ja. nee, ik heb ik niet echt veel mee. Nee. Ja, ja, ik toch wel, ja. ja. Nou, nu even weer uh, wat cabaret Het is bijna weer half twee, denk ik, hè? Ja. Ja, half twee bijna. Ja, ja dit klopt staat het nog niet. steeds stil. Half één, zegt hij. Ja, ja. oké. Okay. Met Joep van der Dek met dierenliefde ergens... Uit 1994, uit de show Airs in de Verte. En komt die? Een vriend van mij kreeg een blinde geleidehond en ruilde hem later in voor eentje die wel wat zag. En, oh, sorry. Um, persoonlijk, Persoonlijk, dames en heren, heb ik nogal een hekel aan honden? Als ik dat zeg, zou ik zeggen: oh, hij houdt er niet zo van. Nee, dat is het niet. Ik heb net een godgloeiende teringhekel aan honden. Je ze zeggen: oh, hij vindt honden niet zo leuk. Nee, nee, dat zeg ik niet. Ik heb echt een godgloeiende, dieve steringhekel aan honden. En niet zozeer aan honden, want honden kunnen niks doen dat ze hond zijn, maar wel aan mensen met honden. Mensen met honden, moet je maar eens opletten, daar is iets mis mee. Echt falikant en fundamenteel. Echt, daar is iets mis mee. Waarom hebben mensen namelijk een hond? Nooit om de hond, maar altijd om zichzelf. Ja? Dus of ze hebben niks te kroelen thuis, of ze hebben niks te, te, te commanderen op de zaak, en dan nemen zij één hond. He? Voorbeeld, mijn buurman in Amsterdam dat is een beetje, beetje korte termijn lul. Weet je wat het is? Korte termijn lul? is dat je hem ziet dat je denkt wat een lul en je hebt het gelijk. Dat is de korte termijn. <lacht> normaal, normaal moet een lul er nog twee minuten voor babbelen en de korte termijn lul hoeft er niets voor te doen. Nou, mijn buurman, dat is er zo een, zijn vrouw heeft een hond en hij laat hem uit. Zo'n lul. En dat doet hij elke avond na Nova om een beetje intellectueel over te komen op de buurt. Hè? Dus ik roep elke zondag altijd, hé hey, buurman, er was geen Nova hoor. Oh, oh, oh. <lacht> en Het is ook zo'n lul die geen lawaai wil maken, weet je wel. En dan zal ik je voordoen hoe de buurman die geen lawaai wil maken de hond roept. Let op. Hm. Op een <tasten> gegeven moment doe ik het raam ook. Zit buurman, zit jij nog te scheiden? of is die hond van je? Mensen met honden, ze zijn gek. Ik zal proberen uit te leggen. Ik hou niet van honden, dat kan hè. Maar dan kun je met mensen met honden, dan heb je niet eens natte neus onder je ballen, weet je wel zo. En dan zegt zo'n wijf, hij doet niks. Nee. Nee, wat zit ik net te denken Nee, Hij doet niks, nee. Nou, mijn eigen wijf is met een natte neus in de noord geweest, hoor. ik zeggen. Mensen met monden zijn gek, maar mensen met beesten in het algemeen, zeg ik. Zitten er hier mensen in de zaal met een goudvis? Ja? Ja, ik hoef hem niet te zien, ik geloof je zo wel, maar zitten die er? Dat zijn dus hele erge mensen. En de ergste binnen de mensen met een goudvis is de pratende kut met de goudvis. Zal ik die eens even aan jou uitleggen, vriend? Weet je waarom dat heel erg is? Nee, kijk, nee, ik zal even uitleggen. Kijk, een, een goudvis in kom staat bol. Dus als een goudvis naar buiten kijkt, ziet hij alles heel groot. Dus als jij s'morgens beneden komt en zegt, goedemorgen goudvis, dan ziet die goudvis... Wow! Nooit over nagedacht, hè? Nee, maar mensen, als, nee, überhaupt, als ik bij mensen thuis kom en ik zie zo'n goudvis in zo'n kom staan. Ik weet nooit wat ik zeggen moet, hè? Dat is een kom. Uh, met, met leidingwater, een takkie groen, een paar van die nepkies of dan in zo'n... Uh... Nou, dat ziet er gezellig uit, hè? Sneeuwt die als je schudt. Ja. Stel nog veel onderhoud, zo'n zo, zo goudvis? Nou toch nog elke week een nieuw takje groen. Meen je dat nou? Elke week een nieuw takje groen. Komt er nog heel wat bij kijken hè. Dat moment mensen hier de man op de Brommer naar de dierenwinkel gaan. Binnenkomen, maak een nieuw takje groen. Man van de dierenwinkel, zo, we gaan hem weer verwennen. Ja. ja. Dan naar huis op de Brommer, thuis kloppen. Takkie groen, tak, goudvis. Allee. Oranje. Mensen... Nee, maar mensen met beesten, ze zijn gek. Mensen met beesten gaan zich ook altijd met jou bemoeien. Mensen met beesten gaan ook altijd vragen. Zeker als je kinderen hebt. Ik heb kinderen. Waarom je wel of geen beest? hebt? Ik heb een dochter en een zoon. Ik heb een, een dochter van vijf. Mijn dochter, heet Anna. Ik heb een zoontje van drie. Die, die heet Julius. En mensen zeggen altijd... Julius. Dat is een leuke naam. Keizer Snee. Nee, je wordt altijd wel Jaap genoemd. Ja. En... Uh, uh... Even iets, even, even iets anders. Ik heb vanavond echt altijd. Vindt u het gezellig als ik even over de kinderen babbel, of niet? Ja? Ja? Oké, okay, dames. Nou, let op. Um, ik heb dus een dochter en een zoon. Ik heb een, een, en mijn zoontje is drie. En mijn zoontje die zit wat je noemt midden in de neefase. Weet jij wat de neefase is of niet? Nee? Dan zit je er midden in. <lacht> Zal ik zal het even snel uitleggen. De nee-fase is dat je overal nee op zegt. Dus uh, uh, de nee-fase. Dus als je aan mijn, mijn, aan mijn zoontje vraagt: Julius, zullen we even naar oma? Ik wil niet naar. oma. Zullen we even naar. Uh, zullen we een boterham maken? Ik wil niet naar boterham. Zullen we even naar onroerle en tante Carolien? Ik wil niet naar onroerle en tante Carolien. Nou, dat snap ik dan. Maar, maar, maar. Ik wil het niet. Ik wil het niet. We noemen hem thuis Romario. Nou, dat is mijn zoontje. Dat is mijn zoontje. En dan heb je. En dat je mijn dochter en Mijn is vijf en mijn dochter is nu leerplichtig. Daar ben ik zo blij mee. Dat ze die wet een beetje aangescherpt hebben. Want ik was zeven, toen was ik leerplichtig. Maar daar hebben ze vijf van gemaakt. En ik vind dat goed, ik vind dat heel goed. Ik vind het nog oud, eerlijk gezegd zou ik zeggen: drie en dan leerplichtig. Ja, nee, anders gaan ze maar voor zichzelf lopen spelen. Daar heb je ook niks aan dat je denkt: hé, gaan we doen, kring. Dat meen ik echt. Nee, dat meen ik echt. Als ik eerlijk ben, zeg ik na de couveuse: naar school. Dat ik. Nou, omdat, nou, dat komt misschien omdat ik niet zoveel leuke kinderen heb, maar dat is, ja... Mijn dochter zit op een leuke school. Mijn dochter zit op een zogenaamde Montessori-school. Montessori-school. Dus geen Negers, geen Turken. Hartstikke leuke Montessori-school. En mag ik dat even heel snel uitleggen? Montessori-onderwijs is niet elitair. Dat wil ik hier heel duidelijk stellen. Montessori-onderwijs is niet elitair. Alleen Negers en Turken houden niet van Montessori. Ja. Dan moet ze het zelf maar weten. Zeggen wij op de Montessori-school. Nou, en mijn dochter. Die zit op een hele leuke school. Dus ik heb altijd met mijn kinderen in de school. Te, ja. tijd te, te, te brengen en te halen. Dat doe ik heel anoniem. Ga ik bij die andere moeder staan. Doe ik ook een tennispakje aan. En dan. Uh, voor die school van mijn dochter is een enorme zandpak. En als je daar aankomt. dan zit er altijd wel zo'n hond in te bouwen. Weet je wel. En dat scheidt maar door. Weet je wel. Maar niet een beetje. Alsof je de avond ervoor inheemt, mijn vlammetjes bij Van de Valk heeft gespoord. Echt? Ik, ik, ik, ik ben er wel eens bij gaan. Ik denk, dat kan niet je wel hoor. Dat kan wel, dat gaat niet hoor. En dan denk je, nou is die kleine weer een stap naar voren en. Hup, daar! En mijn zoontje speelt te laten weer mee dat er ook, zit zand tussen. Nou, echt dat heerlijke zand. En, ja, en, dan, en dan staat er om die zandbak heen staan al die Montessori moeders. Nou, die zijn erg. Maar de ergste, dat is de Montessori hulpmoeder. De Montessori hulpmoeder? Ja! Zo'n lekkere teef, zeg maar zeggen. Je ziet pijpen, maar je moet er niet aan denken. Die. Die. En die gaat zich dan met jou bemoeien of jij wel of geen beesten thuis hebt. En? Heeft de klein al een beestje? Hm? Heeft de klein al een beestje? Uh, ja, maar dat hebben we met lotion heel goed weggekregen. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel een kameraatje. Een kameraatje. Een kameraatje. Ik heb biologie in mijn pakket, maar ik weet niet hoe een kameraatje eruit ziet, hoor. is dat een lopend fototoestel of zo. Jij weet heel goed wat ik bedoel, ik bedoel een konijntje. Dat stinkt. Niet in de tuin, ook alleen ruik je het minder. Jullie hebben nog een tuin, ja. Ik had er best een konijntje in. Dat kan, maar ik vind dat zielig eens om konijntjes een in zo'n tuin. Dan doe je twee konijntjes. Nou, je had geen biologieën snap. schat. <lacht> nou, vo Voordat weet je de hele kerst te braaien, hoor. Hè? Dan neem je er twee van hetzelfde geslacht... ...en ik die bij flapjes betalen, zeg. ik, hè. <lacht> en dan heb je een groep, en dat is de allereerste groep... ...en dat zijn de mensen met één poes. Jawel, de mensen met één poes. Of de kat met de ballen eraf. Dan hebben zij een kat en halen hem de ballen eraf. En weet je wat ze dan zeggen? Hij is geholpen. Dat noemen ze zo. Hij is geholpen. Ik kwam laatst bij mensen thuis, die hadden ook de kat geholpen. Ik kreeg die grootste geschop onder zijn ballen. Hij zei: Wat doe je? Ik zeg: help je even. Vriendin van mij, vriendin van mij, kat, de ballen eraf. Ik zei, waarom in godsnaam zijn ballen eraf? Nou, anders loopt hij weg. Ik zei, had je bij je man moeten doen, hè? <lacht> houd toch op, houd toch op met je de dierenliefde. Ik ken ze toch. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar dat is toch, ik, ik, ik ken ze toch. Daarna in de binnenstad wonen ze. Op zo'n kleine etage, met zo'n roestig balkon. En dan zo'n ruftende korrelbak op de plee. Ja, en, en weet je hoe ze dat dan noemen? Zijn territorium. Als ik bij mensen thuis kom met zo'n rustende korrelbak op de plee, ik kan er niks aan doen. Hè. En als ik dronken ben, wabba! Nee, maar weet je, wat dat vind ik honden nog interessanter. Als je met een. Mensen hebben een hond en je komt er op het tuinpad op, dan begint zo'n hond te blaffen. Denk je nou, jij bent een hond? Ik ga weg, dat beest maakt lawaai. Maar die vuile gluipoema die kan ineens zijn bek open trekken. Dan kom je binnen, de beest voel je. En ze kijkt dus die weg, die teringtijger. En weet je waar ik helemaal niet tegen kan? Dat zijn mensen die over de poes gaan praten. Alsof de boers kan denken. Hij voelt als ik alleen ben. Huh? Hij voelt als ik alleen ben. Nee, dat ziet hij trut Hij is toch niet als hoge rollen gek. Hij zit je er gewoon alleen op de bank zitten. En ik denk niet, nou, geinig gezinnetje, nee, dat heb ik niet. Nee. Hij heeft toch een halve fles vodka in zijn meek dat hij denkt, nou, dat zijn er een stuk of zes. Nee, dat heb niet, nee. Hij heeft toch geen witte stok met twee rode bandjes dat hij denkt, nou, dat zijn we, Nee, dan hadden we hem wel ziel genoemd, ja. Ja, maar donder nou eens op met je zogenaamde dierenliefde. Wat is dan dierenliefde? Arters, is dat soms dierenliefde? Als iemand arters kent, dan ben ik het. Want ik heb een gezin, dus ik ben twee keer per week minstens de lul. Dan zegt mevrouw, zo, nou doe jij ook eens iets leuks met de kinderen. Huh? Nou doe jij ook eens iets leuks met de kinderen. Iets leuks met de kinderen, hier op Ton Heerlberg is het zo verzonnen. Maar thuis ben ik net zo lul als jouw vader hoor, jongen. <lacht> iets leuks met de kinderen. Wat vinden ze leuk? Artes, Is dat niet op video? <lacht> vorige week liep ik er weer hoor. Hier mijn zoontje, hier mijn dochtertje en ik alleen. Dus ik zeg op een gegeven moment, ik zeg, hey Mario, we gaan zo even naar de kinderboerderij. Ik wil me niet Jij hebt niks te willen! Oh. 36 jaar geleden kwam ik voor het eerst in Artes. Ik was een jongetje van 4 jaar oud. En ik liep daar tussen papa en mama van het hek in. En opeens verdwaalde ik, want ik ging weer alleen op stap. En in een laantje vlak achter de papagaai ontdekte ik een oude wolf. Een oude wolf liep achter een paar roestige stangen zo heen en weer en ik weet het nog zo goed dat ik dat zag en de tranen spatten uit mijn jongensogen. en ik kom 36 jaar later weer naar huis. en wie loopt er nog steeds heen en weer achter de rust? precies diezelfde wolf althans dat hoop ik voor hem anders hebben twee wolven het moeten opknappen en dat beest is inmiddels helemaal gek geworden is zichzelf helemaal kaal Hij heeft alleen hier nog iets het enige wat ik ken zijn dit soort gezinnen die zo naar hem kijken mijn dochter zei hoe heet die papa? Ik zei met die Je wordt er gek van. Be the day. Er uh, komt net een nieuwsbericht binnen dat uh, Duitsland uh, Nederland aanmerkt als uh, risicogebied En uh, Nederland weer rood gekleurd is. En een mobiele priklocatie in Amsterdam is gesloten na een rel. En dat zat ik net te lezen. Uh, gedoe rond een uh, mobiele vaccinatielocatie in Amsterdam... heeft het uh, tot sluiting van de rijdende prikplek geleid... Bij een incident met een groep van zo'n 25 boze jongeren... werd dinsdagavond gescholden, geïntimideerd... en vloog er uiteindelijk een steen door de autoruit van een beveiliger. De sfeer was zo onveilig dat de GGD de vaccinatieunit... diezelfde avond nog heeft verwijderd. We wilden verdere escalatie voorkomen, zegt de GGD-woordvoerder. De politie liet weten, bang te zijn, dat de unit in fik zou gaan... als we hem niet die avond zouden sluiten... De vaccinatieunit aan de uh, Willem-Roelofstraat zou volgens een aantal omwonenden voor overlast zorgen door de luidruchtige aggregator. De komst van de locatie was niet goed afgestemd. Dat is duidelijk. Ja, maar het is raar dat je daar dan toegeeft dat je, hè, je gooit uh, ergens een steen door uit en uh, ja. klaar is Kees. Ja. Ik vind het niet goed. Nee. Ga erover in gesprek of maar. Geef niet meteen. Uh, Geef het niet meteen op eigenlijk, ja. Ja. ja. Maar goed, we gaan dus we wel uh, de verkeerde kant weer op. Ja. Dus... ja weet hoe, wat is vandaag het aantal besmettingen? Vandaag het aantal besmettingen ga ik zo meteen in opzoeken. Ja. Ik heb wel nog een paar leuke stoeltjes. Heb Ach, jij wel eens een stoeltje gekocht? Ja, ik heb wel eens een... Uh, bij Ikea koop ik wel stoelen. Ik heb wel een hele dure bank gekocht. En de verkeerde, want die heeft hele dunne stof... En die begint al te slijten na een jaar of zes, zeven jaar. Dus dat is slecht, ja. Ja, dat is jammer. Dat is zeker jammer, ja. Maar goed, ik heb hier uh, de top 10 aan uh, duurste stoelen ooit. Ooit gemaakt, ja. Ooit gemaakt. De Wagner Civil Chair, dat staat op 10, die is 10.000 euro. En dat is gewoon een, uh, een draaistoel op wieletjes. Ja, maar design natuurlijk, hè. Wel design, Des -design. ja. Deze design. De stoel is gemaakt van hoogwaardige kwaliteit... En uh, van leer, hout en groom. Ja. <laughs> Eén van de... Ja, <laughs> er zijn toch alle stoelen van gemaakt. Maar goed, ja. Uh, nou, dit is dus wel... Nou, de, volgende de volgende dan maar. De volgende. <laughs> Oké. Okay. De Game of Thrones stoel. Oh ja. Ken je die serie? Ja, die ken ik. Ja, ja. ja. ja. Die is 25.000 euro. Ja, nou, dat ziet er wel nou, leuk uit. Dat is we dus wel een leuk. is niet voor over, nee. Ja, nee. niet voor over, maar het is wel leuk. Ja. En dan heb je nog op acht de panda stoel. Dus er zijn allemaal, allemaal kleine... panda-beertjes gemaakt. Ja, ja. Die is 30.000, oh, dat vind ik wel leuk. Ja, ja 30.000 vind, nou, ik vind, ik ja. Beetje... Ja. Ja, vind ik wel een beetje overdreven. Ja, vind ik ook, ja. Ja. De Kennedy stoelen, die zijn 150.000 euro. Ja, maar ze zal die wel opgezet hebben, denk ik niet. En wanneer deze stoelen ergens ziet staan, zouden waarschijnlijk niet eens opvallen. Het zijn typische kantoorstoelen uit de jaren 60. Ja, ze zijn goed gemaakt, maar dat maakt ze zo speciaal. De geschiedenis van deze stoelen maakt ze zo kostbaar. Het waren namelijk de stoelen van John F. Kennedy... regelmatig op zat tijdens belangrijke vergadering. Na zijn dood werden ze cadeau gedaan door zijn vrouw Jackie Kennedy... aan de minister van Defensie, Robert McNamara. Nou, of daar en die verkoopt ze door. Ja, ja. Op steven staat een stoel met diamanten. Ja, dat kan me ook iets meer voorstellen. Hè? Ja. ja, ach... Ja, die is 200.000 euro. De zetstoel is 190.000 euro. Je ziet er ook wel geinig uit. Ja, een beetje futuristisch, ja. Deze stoel lijkt rechtstreeks uit de film te komen. Hij heeft namelijk een futuristisch design met een asymmetrische vorm. Deze stoel werd ontworpen door Zada Hadid en is volledig gemaakt van roestvrij staal. Oké. Okay. In totaal zijn er slechts 25 exemplaren van gemaakt. Maar goed, als je die voor 190.000 ja, ja, ja. toch wel een aardig uh, dingetje. De Harry Potter stoel van uh, J.K. Rowling... die is 330.000 euro. Zo. Heb je nog een schedelstoel... en die is 600.000 euro. Nou, nou, nou. Ja. Op twee staat de Lockheed Lounge stoel... Hm? is uh, 2,9 miljoen euro. Zo. En wat is daar echt uh, extreem aan? Een van de beroemde designers van Australië... Mark Newson... heeft nu ook een lounge stoel ontworpen. Er zijn slechts 10 exemplaren... van deze aluminium stoel gemaakt. De stoel heeft een moderne, glanzende uitstraling... en komt daardoor met een flink prijskaartje. Niemand minder dan Madonna gebruikt de stoel... In een van haar videoclips. Ongelooflijk, ja. Oh, ja, geld. Ja. Nou, de duurste stoel. Die is ook echt duur. Dat is de Dragon Stoel. En die is 27.800.000 euro. Ho, ho, ho. Nou, wat is daar uh, uniek aan? Deze stoel is veruit de duurste die ooit verkocht is. Met een prijskaartje van tientallen miljoenen. De stoel werd tussen 1917 en 1919 ontworpen waardoor hij al meer dan 100 jaar oud is. Eileen Gray was de ontwerpster. Zij was een van de meest invloedrijke ontwerpers... op het gebied van modernisme. Door de jaren heen heeft de stoel in huizen... van verschillende invloedrijke personen gestaan. Zoals bij ontwerper Yves Saint Laurent. De stoel is gemaakt van hoogwaardig leer... en met handbewerkt hout. Zo, maar Ja. 28 miljoen. Ja, ja. Ja, je moet het ja. er voor over hebben. Ja, je moet er zeker wat voor over hebben. Nou, om goed te zitten. Ja, toch? ja. nou ja, volgens mij, die, die, die, die Lockheed Lounge van 2,9 miljoen, volgens mij zit dat voor geen meter. Of nee, volgens, volgens ook mij ook in. niet. te glijden vanaf, ja. Ach, ja. Ja. ja. Ja, volgens mij ook, ja. Als je een beetje glad iets aan hebt, dan lig je op de grond. Ja, Ja, je hebt ook die bekende Rietveldstoelen. Ja, maar die, die staat er niet eens bij. Nee. nee. Maar die zijn ook nog geen 10.000, denk ik. Nee. Het zijn nee, een paar duizend. Ja. Ja. ja. Nou, uh, dank voor deze informatie. Ja, ja. Belangrijke informatie. Ja. Als tegenprestatie zal ik nog een oud nummer van de Bee Gees voor je draaien. Ja. ja. Holiday. Ooh, you're a holiday. Such a holiday.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 We zijn aan het einde aangekomen. Ik heb nog wel wat, wat kleine nieuwtjes... over de, de waternoodsramp in, uh, in Limburg. In Meerse is er een dijk onge, uh, doorgebroken. Venlo is uit voorzorg het ziekenhuis ontruimd. Oké, okay, ja. Dus uh, ja. Het is echt serieus daar. Ja, het is echt heel erg daar. Ja. En inmiddels zijn in Duitsland... zijn de doden minstens tot 103 opgelopen. Zo, so. nou, nou, nou. No. No. Dus het is uh, drama... Zeker drama. Dus aan al onze Limburgse luisteraars, nou, hou je taai? Ja, een sterkte. Ja. Een sterkte. En wij uh, zien elkaar weer volgende week. Oh nee, volgende nee, week ben ik er niet. niet. Ja, ik ben ik met, uh, met, met Henry. Ja, oké, okay. een goede keuze nogmaals. Ja, dus, <laughs> en veel succes. Ja. Ja, jij ook heel veel uh, plezier. Uh, doe ik, ga ik wat moois van maken, ja. Ja. Oké, okay. bedankt. Tot volgende week. Tot volgende week.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 About your scene, give the audience a grin. Enjoy, Enjoy it, it's your last chance at it. So always look on the bright side of death. I <whistles> just, just before you draw your terminal breath. <whistles> Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death.